10 Uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Autoriteiten in Berlijn zoeken een manier om het grote en belangrijkste Holocaust-monument in Duitsland. beter te beveiligen bij evenementen. Het monument bestaat uit 2711 betonnen blokken. en geldt als openbare ruimte. Tijdens de jaarwisseling bleken feestgangers massaal tegen de blokken te plassen. op de blokken te gaan liggen of er vuurwerk op af te steken. Op internet circuleren filmpjes daarvan. De politie denkt nu aan een hek dat tijdelijk om het monument in Berlijn gezet kan worden. De Belgische koning Filip heeft vorig jaar bijna 130.000 euro weggegeven aan burgers. Hij volgt daarmee het voorbeeld van zijn vader, die deed dat ook altijd. België kent de dienst Verzoeken, waar burgers zogenoemde smeekbrieven aan de koning kunnen richten. Met het geld hielp Filip 650 burgers, en dat aantal is ook ongeveer even groot als eerder. Het wijst volgens een woordvoerder van het Belgische koningshuis op continuïteit in het koningschap. Delen van Noordoost-Friesland hadden aan het begin van de avond last van een stroomstoring. Een brand in een transformatorhuis in Dokkum had ertoe geleid dat bijna 10.000 huishoudens daar en op Ameland en Schiermonnikoog geen elektriciteit meer hadden. Ook een pompstation van waterbedrijf Vietens was getroffen en daardoor kwam er ook even geen of weinig water uit de kraan. Na een paar uur was de storing verholpen. Een Amerikaan is tot acht maanden cel veroordeeld omdat hij een huilend kind in een vliegtuig heeft geslagen. De man ergerde zich aan het jongetje van ruim anderhalf dat naast hem zat. Tijdens de landing hield het kind niet op met huilen. De man beet de ouders een racistische verwensing toe en gaf het kind een klap. De rechter gaf met acht maanden nog twee maanden meer dan het OM aan celstraf had geëist. Dan nog het weer, de buien trekken weg en de wind neemt vannacht iets af. Het blijft zo'n 9 graden. Morgen overdag enige tijd zon en tegen de avond kans op regen. Het is dan 11 graden en aan zee staat dan een harde zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl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 Ja, Goedenavond. De politiek en allerlei andere instanties zijn in reppen roeren door een trainingskamp van Vitesse. De Arnhemse voetbalclub vertrok naar de Verenigde Arabische Emiraten, maar wel zonder verdediger. Dan Mori, Israëliër, werd de toegang tot het land ontzegd omdat de Emiraten Israël niet erkennen. Het leverde veel kritiek op, want Vitesse had moeten thuisblijven. Volgens de club was dat geen optie. We hebben hier verplichtingen: twee wedstrijden spelen tegen Wolfsburg en HSV. En nogmaals, dat is een trainingsweek samengesteld en dat is niet voor niks. En vandaar dat wij hier gewoon zijn. Straks zetten we alle vijf. Nog even op een rijtje. En Vitesse gaat na het trainingskamp in ieder geval een opmerkelijke stap zetten. En welke dat is, dat hoort u straks. In Bischofshoven werd de Vier Schansen toernooi afgesloten en gewonnen door een nieuwkomer. Thomas Tietard, 21 jaar oud, wordt sensationeel. De Vier Schansen 2014. Met 140 meter in de tweede doorgang. En op Schiphol keerden de Nederlandse volleybalsters terug nadat ze zich in Kroatië hadden gekwalificeerd voor het WK. Een succes dat volgens Manon Vlier goed van pas kwam. In deze groep zit gewoon zoveel potentie en uh, ja, dat kunnen we natuurlijk gewoon beter maken en, en uh, ervaring opdoen tijdens dat soort grote mondiale toernooien. Later in deze uitzending komt ook de bondscoach aan het woord en we praten ook met de shorttrekker Freek van der Wart die bij de Nederlandse kampioenschap in Amsterdam zo ongelukkig ten val kwam. Daarnaast aandacht voor de zesdaagse in Rotterdam en we staan natuurlijk stil bij de begrafenis van de grootste Portugese voetballer alle tijden, Eusebio.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 En daar beginnen we ook mee. Want Portugal heeft op imposante wijze afscheid genomen... van een van zijn helden, de voetballegende Eusebio. Tienduizenden mensen waren naar het Estadio Luz gekomen... om het afscheid van een van de beste voetballers alle tijden bij te wonen. Daarna volgde een processie door Lissabon... en is de zwarte parel van Mozambique begraven. We hebben contact nu met onze correspondent José da Silva. Goedenavond, José. Goedenavond. Ja, hoe was het met name qua stemming allemaal vandaag in Portugal? Nou, niet best. Uh, heel droevig, uh, overal veel droevigheid uh, uiteraard. Want Eusebio, de voetbalkoning van Portugal, althans van de 20e eeuw, werd begraven. Uh, hij wordt door de Portugezen in, in de harten gedragen. Omdat hij, ja, het was niet alleen een hele bijzondere voetballer, een grote voetballer zoals we weten, maar hij was ook een hele bijzondere man, een hele bijzondere persoonlijkheid. Die heel dicht bij de Portugezen stond. Dus uh, heel veel Portugezen kwamen naar het uh, stadion van Benfica uh, vanmiddag om, uh, ja, nog, om, om hem nog een keer te heren. Uh, hij werd uh, rondgereden op, uh, om het uh, voetbalveld uh, heen van Benfica, want dat was uh, ja, een laatste wens van hem, om nog een keer dan niet in, in leven het voetbalveld van Benfica te, toe te, uh, te betreden. Um, hij werd, zijn naam werd geroepen, mensen huilden, er werd geklapt. Daarna is hij, nou ja, richting um, het centrum van Lissabon gereden. Heel veel mensen langs de weg. Uh. Het was, uh, moet ik zeggen, heel slecht weer hier in Lissabon. Uh, want als dat niet zo was, uh, dus regen en dergelijke. Waren er nog veel meer mensen op afgekomen, maar uh, desalniettemin, waren er heel veel duizenden mensen uh, bij al deze gebeurtenissen. En uiteindelijk werd hij in de stromende regen begraven in het uh, Kerkhof van uh, Lonjaar. En uh, ja, dat was uh, nogal uh, hectische gebeurtenis. Omdat er heel veel, heel veel mensen daar waren. En uh, die drongen samen uh, om de het kuil ja, waar hij begrijf, uh, begraven werd heen. En uh, er zijn uh, geen ongelukken gebeurd, gelukkig maar. Maar dat werd, had met zo goed een beetje mis kunnen gaan. Mm. Waarom is voor die begraafplaats gekozen? Ja, omdat uh, ja, dat doet de familie dan. Hè. Die kiezen dan in uh, overleg met hem, neem ik aan, uh, naar een, een bepaalde begraafplaats in Lissabon en uh, de begraafplaats van Loumia. Dat is ook de begraafplaats uh, waar het stadion van Benfica in de buurt uh, uh, is. Dus uh, ja, daar heeft alles mee te maken, denk ik. Hij valt ook niet echt ver van het stadion vandaan. Dus uh, het, het was zijn buurtje, hè, het stadion van Benfica, de begraafplaats van Loumia. Uh, en uh, zo is dat besloten. Ja. José Mourinho, de grote Portugese voetbaltrainer van Chelsea, heeft ook gereageerd op de dood van Eusebio. Mourinho legt uit wat de legende voor Portugal betekent. For you Eusebio is uh, one of the greatest footballers of uh, of the history of football and especially for people from our generation and older than us he is at this level uh, Eusebio and Charlton, Pelé is zijn in the same in the same level. For Portugal it means more than that, it means more than that. Uh, no color, no clubs, uh, no polit political uh, uh, sides. For, for Portuguese people Eusebio is, is Eusebio and uh, for sure you will get some images of the next couple of, of days and I think you will understand what Eusebio means for our country. And I'm not so sad as as I was in the morning because uh, I think guys like him, they never die. Ja, Mourinho zegt dus dat CBO voor Portugezen veel meer betekent dan alleen de grote voetballer die hij was. CBO bracht mensen samen van verschillende clubs, van verschillende kleuren en van verschillende politieke voorkeuren. CBO leeft altijd voort. Hij is dus ook Mourinho wat minder treurig dan, dan eerder. Omdat hij ervan overtuigd is dat dat soort legendes nooit doodgaan. Um, José, zoals Mourinho ook zegt, het, hij verbindt. Um, zie je dat ook qua clubs? Zijn alle clubs nu ook uh, in rouw? Ja, zonder meer. Ik, ik bedoel, uh, vanmiddag werden de sjaals en uh, shirts gebracht... door fans van uh, Sporting Portugal en van Porto... de grote rivalen van Benfica. En die werden gebracht en uh, neergelegd bij het standbeeld. Want er is een standbeeld van Eusebio bij het stadion van Benfica. Die werd daar neergelegd. Uh, ze huilde mee met de Benfica-fans. Uh, Eusebio is van Portugal, is van het land. Is niet alleen van een bepaalde club. En uh, Portugal heeft heel, heel veel te danken aan Eusebio. Omdat uh, Eusebio eigenlijk Portugal... in een donkere periode van het land op de kaart heeft gebracht. Hè. Tijdens het, uh, uh, de finale van de Europa Cup uh, 1 in Amsterdam. Uh, de mythische wedstrijd uh, was dat. Waarbij uh, Benfica met 5-3 van uh, Real Madrid heeft gewonnen. Maar ook op de WK van in Engeland, waar het Portugal derde is geworden, met een schitterend spelende Eusebio, topscorer van het toernooi. En hij heeft eigenlijk een beetje tijdens het toernooi Pelé op zijn gezet, wat opmerkelijk was. Hij hoort ook in het rijtje van die hele grote spelers uit de 20e eeuw. En hij is een van de grootste, samen met Pelé, Cruyff, Best, Puskas, noem maar op. Ja. Ik begreep dat er drie dagen van nationale rouw zijn afgekondigd gisteren al. Uh, dan vraag ik me af, hoe rouwen de Portugezen eigenlijk? Uh, ja. Kun je die vraag nog herhalen? Want je bent even weggevallen, sorry. Ik, ja, ik, ik, ik vroeg, hoe rouwen Portugezen eigenlijk? Want je zei al van ja, ze huilden heel erg veel. Uh, ik vroeg me af of het dan uh, op deze manier, op deze massale manier, of dat gebruikelijk is voor de Portugezen om het op die manier te doen. Ja, het is een een ja het is een klant hè. dat zegt een beetje alles. Hè. Mensen zijn veel emotioneler in, in Latijnse landen. Dan, ...dan misschien in andere landen. Uh, dat heeft alles te maken met het temperament van de mensen. Het is bovendien ook een katholiek land... ...en, uh, en er zijn andere tradities in katholieke landen... ...qua begrafenissen, qua, qua omgaan met de doden enzovoort. Uh, het huilen tijdens een begrafenis is heel gewoon in zuidelijke landen. Um, dus uh, ja, het is altijd heel erg emotioneel. Maar het is niet alleen emotie geweest in de zin van huilen... Het is ook veel emotie geweest in de zin van de herkenning van de man... de herkenning van de grote voetballer die hij was... Dus daarom werd er ook veel geklapt en, uh, en zijn naam uh, geroepen tijdens uh, de bijeenkomst in het stadion van Bifiek en langs de weg en uh, tijdens de begrafenis op, de, op het kerkhof. Dus, uh, en, en continu op televisie worden, dingen, of worden uh, uh, beelden van hem uitgezonden en hoe bijzonder hij was. En dan worden mensen geïnterviewd en er is veel emotie bij. Maar uh, niet alleen dus, uh, dat hoort erbij, maar niet alleen. Goed, dankjewel, José Mourinho vanuit Portugal. José da Silva. José... <laughs> wish you were him. Ja, oké, okay, dankjewel, José. <laughs> Stel de voornaam uh, over het overlijden van, uh, van Eusebio... en de herdenking vandaag en de begrafenis. Dankjewel. The Electric light orchestra en sweet talking woman om 13 minuten over 10. Vitesse krijgt veel kritiek op het trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten. Dan Mori, Dan Mori een Israëlische speler van de Arnhemse club, mocht het land niet in vanwege zijn nationaliteit. De Emiraten erkennen Israël namelijk niet als staat. Mori mag het land niet in. Vitesse is wel gewoon gegaan. Politiek Den Haag reageert verbolgen. Pieter Omzicht van het CDA vindt bijvoorbeeld... dat Vitesse niet naar de Emiraten had moeten gaan. Als ik Vitesse was, dan had ik uh, gewoon tegen uh, gezegd... nou, dan gaan we het hele team niet. We hebben als Tweede Kamer meerdere keren gehad over... Dus dat was... Delegatie, bijvoorbeeld, een van de leden van de PVV geweigerd werd in een bepaald land. En dan zegt de hele Kamerdelegatie: dan gaan we met z'n allen niet. Dus samen uit, samen thuis. En dit is gewoon een manier om te discrimineren van, uh, van dat land. De KVB heeft laten weten voorlopig niet te reageren. Michael van Praag, voorzitter van de KNVB, wil eerst de uitleg van Vitesse voordat hij namens de voetbalbond reageert. De Israëlische ambassade in Den Haag, tot slot, veroordeelde de reis ook. Aanhalingstekens openen. Het is erg jammer dat de club heeft gehandeld in strijd met de basisprincipes van de internationale sport. Zoals nondiscriminatie, moraliteit en sportiviteit. Aanhalingstekens sluiten. De ambassade in een verklaring. Commotie dus rond de trip van uh, Vitesse. Joep Schreuder is vanavond in Abu Dhabi aangekomen en praat met Esther Bal, de woordvoerder van Vitesse. Wat een de commotie deze maandag in uh, Abu Dhabi. Is Vitesse ervan geschokken? Nou, geschrokken niet, maar we hadden het uiteraard liever niet gehad. Want we zijn hier, hier om ons voor te bereiden uh, op een sportief succesvol twee seizoen zelf. En uh, ja, nu gaat het in één keer niet meer over, over voetbal. En is de vraag natuurlijk of uh, deze situatie voorkomen had kunnen worden. Heeft Vitesse er genoeg aan gedaan? We hebben tot zaterdag na de ochtendtraining, hebben wij de toezegging gehad, de mondelingen toezegging, dat Den mooi gewoon mee af kon reizen met het team naar uh, Abu Dhabi. En uh, ja, bij een laatste check met de tussenpersoon hier bleek ineens dat dat niet meer kon. Dus dat was voor ons ook een uh, verrassing op dat moment. Dan zijn er politici die zeggen, ja, ook al is het zaterdag... dan kun je nog een, een, een statement maken, principieel zijn... en zeggen, ja, luister eens, als een van onze spelers niet mee mag, dan gaan we niet. Nou, Wij zijn een voetbalclub, en geen politieke partij. Bovendien hebben wij verplichtingen. Die zijn we aangegaan door uh, nou ja, wedstrijden die we gaan spelen tegen Wolfsburg en HSV. Die rekenen erop dat wij er zijn... Um, ja, we, uh, we hebben een, een, een voorbereiding ook ingepland op die tweede seizoen zelf. Dat is een heel programma. Um, en de spelers zelf, wilden, dat is misschien nog wel het belangrijkste... ook dat het team zou afreizen, omdat het team uh, proces boven alles gaat. Want, want leeft het inderdaad in de spelersgroep? Bij Mori natuurlijk, maar wordt erover gesproken? Nou ja, tuurlijk leeft het, want een van hun mag niet mee. Uh, natuurlijk leeft dat. Maar op een bepaald moment gaat die knop ook om. Want we zijn hier om ons te concentreren op die tweede seizoenshelft. En morgen in eerste instantie de wedstrijd tegen Wolfsburg. En we hebben te maken met professionals, dus die jongen willen ook gewoon hier een stinkende best doen. Vitesse, nou, als je zo terug is spijt van dit. En ook van de commotie die er is ontstaan, had het anders gemoeten. Nee, spijt niet. We vinden het wel jammer dat we onderdeel zijn geworden van een politiek steekspel. En na dit trainingskamp zullen we natuurlijk ook uitgebreid dit gaan evalueren. En bijvoorbeeld ook contact op gaan nemen met de FIFA. Waarom? Nou, omdat zowel de Arabische Emiraten als ook Israël lidstaten zijn van de FIFA. Dat betekent dat ze elkaar ook in het voetbal erkennen. En in die zin is het best vreemd dat ze nu een voetballer uitsluiten. Voor een trainingskamp en wat oefenwedstrijden hier in, deze, in dit land. Esterwal, de woordvoerster van uh, Vitesse. Vitesse gaat dus contact opnemen met de FIFA... zodra ze terug zijn van het uh, trainingskamp. Overigens heeft uh, Vitesse P-direct een nieuwe aanvaller... aan de selectie toegevoegd. Oros Dordevic. 90 jarige aanvaller... tekent in Arnhem een verbindenis van 4,5 jaar. Ik kom het over van FK Raad uit Belgrado. Herakles verkocht de laatste jaren veel goede spelers aan andere clubs. En het lijkt erop dat de Almelo's opnieuw een prima speler in de aanbieding hebben. Het is een Australiër, Jason Davidson. 22-jarige verdediger uit Melbourne. Kwam vier jaar geleden al naar Europa, maar brak dit seizoen pas echt door. En niet alleen bij Herakles, maar ook bij de Australische nationale ploeg trouwens. En daarom is de kans groot dat Davidson deze zomer in het veld staat... bij het WK-groepsduel van het Nederlandse elftal met Australië. Ragnar Niemeijer ging in het trainingskamp van Heracles in Andalusië op zoek naar Davidson. Maar zo eenvoudig was dat niet. Een Spaanse feestdag zorgde even voor lichte paniek... bij de club van trainer Jan de Jonge. Ze dachten het zo goed voor elkaar te hebben in Benavis, Heracles. Een dorpje ietsje van de Andalusische kust. Trainen om vier uur, maar er verschijnt een beer op de weg. Of beter, er komt een helikopter uit de lucht zetten. Van 2000 kilometer met Maar je kan 2000 kilometer zijn komen vliegen vanuit Nederland. De plaatselijke politie zet geen stap opzij. De heli met drie koningen aan boord, want het is zo januari, zal en moet landen vandaag. Ja, als ik zie dat we dan, uh, niemand mij vertelt dat wij om, om vier uur niet kunnen trainen, terwijl dat al een hele tijd bekend is, dan, uh, dan is dat een beetje vreemd. Maar het was drie koningen en dan uh, moest een helikopter landen en dat ging voor alles. Maar het was handig geweest om dat even te vertellen, want dan hadden wij vanmiddag het strand op gekund. Maar morgenmiddag hebben we helaas, dacht ik. Nee, ik dacht dat al die belangstelling voor onze, voor onze spelers was bij de training. Maar dat schijnt toch tegen te vallen. Maar ja, we hebben de, hele veld, hebben de hele week afgehuurd. Ik ga morgen toch even met die burgemeester praten... of ik er wat uh, te goed kan krijgen in een, een soort creditering... of we het niet kunnen gebruiken van een veld vanmiddag. Dus ik weet niet hoe dat afloopt. Hupsakee. Ik heb er weinig vertrouwen in trouwens. Hupsakee, dit gaan ze voelen. Ja, absoluut, onder de bezoekers kunnen het niet laten zitten natuurlijk. Al dus voorzitter Jan Smit van Heracles. Hij kan om alle commotie wel lachen. En als de drie koningen het dorp ingaan onder begeleiding van de politie, kan Herakles eindelijk het veld op. En zien we Jason Davidson die tegenwoordig niet alleen bij Herakles, maar ook bij de Soccer roos een basisplaats heeft. Ik heb I played the last three games for the national team starting 11 So, um, like I said, I've been playing every week in Eredivisie. The so there's not many left backs in Australia that are playing in uh, the first leagues in the world um, and doing well. So. Ik hoop dat als ik zo heb ik een goede kans om in de WK te Is hij echt zo goed? Uh, op het moment dat hij speelt, speelt hij echt als een Australier of als een Amerikaan. Hè. Dat, die hebben een enorme geestdrift in een wedstrijd. Tactisch, met name verdedigend. Ja, en ook in het duel kan hij nog een heleboel bijspijken. Maar het is steeds, steeds een beetje beter. En heeft hij ze zelfs hele goede wedstrijden gespeeld. En ook een wedstrijd beslist. Den Haag heeft hij zelfs gescoord. Dus uh, nou ja, en dan gaat hij de wereld over. Want dan heeft hij ook nog wel weer een terugslagje gehad, want dan moest hij helemaal naar Australië om te voetballen. Dus dat is dan weer de, de, de bijkomstigheid daarin. Nou ja, linker verdedigers, zoeken maar eens. Dat is heel lastig, maar hij heeft zich daarin behoorlijk goed ontwikkeld. Your trainer coach Jan de Jonge zegt, he's a typical Australian, maybe American type of player. Uh, what does that mean? Uh, good question, I don't know. <laughs> um, nou, ik denk dat uh, Australiërs, wat we hebben is uh, we are hardwerkers en we never give up. En uh, we play voor de full 90 minutes en we we give the hart we play with our heart on our sleeve. So um, every game that opportunity I play, I, I, I play voor de fans en voor de whole club itself. Zie jij hem straks tegen het Nederlands zelf toch spelen? Nou, de eerste ambitie is om mee te gaan naar Brazilië. Daar is, zit hij heel dichtbij. Want volgens mij heeft hij.. Die... Die, hier, die twee Interlands in Europa verloren als eerst volgens mij met 6-0 van Frankrijk, dacht ik. En de tweede wedstrijd stond hij in de baas. Daar had hij het heel aardig gedaan. En bij de nieuwe Bondscoast heeft hij, dacht ik, ook een hele goede indruk gemaakt. Dus dan heeft die kans best heel groot. Ah, you know, in voetbal is 6 maanden een lange, long tijd. Dus alles is mogelijk. Ik denk dat als ik dit niveau level and uh, we have een game in En if i if i get picked and if i do well in the game in march i think that als um, as a left back in het national team i have a good opportunity to to go the World Cup. i think it's only it's only up to me to to make the the mistake and not go so hopefully uh, i can do well het verhaal van Jason Davidson is bijzonder hij is pas 22 jaar maar zit alweer vier jaar in europa via portugal kwam hij terecht bij Herakles en het talent heeft hij niet van een vreemde want zijn vader speelde meer dan 50 interlands voor Australië voor Australië, net als Davidson Junior. Maar dat had ook zomaar Griekenland of Japan kunnen zijn. Ja, yeah, well, my mother is, um, is from Greece, back, has a Greek heritage with Japan uh, I don't have a Japanese passport but I have a uh, I have a 100 year visa and for me I in my heart I'm Australian and that's why I I lived uh, I am um, I play for my national team Australia for the Socceroos because in my heart I feel dat ik Australian and uh, my family and I grew up in Australia. Davidson is dus een echte Australiër, maar wel een Australiër die met een beetje pech voor Herakles straks ook weer gevlogen is. Want voorzitter Jan Smit sluit dat laatste niet helemaal uit. En dat heeft een reden. Aan het eind van het jaar loopt die transfervrijheid. Zijn contract loopt af, dus dan zou het nou in de, in de winterstop nog moeten gaan, moeten gaan verkopen. En je kent mij een beetje, dus als er op verkopen aankomt, ben, ik sta ik altijd vooraan, dus we hebben we nog niks gehoord. Dat is wel goede speler. Al het laatste sportnieuws, tot 11 uur NOS langs de lijn.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 Fly cherry and safe tonight. Drie minuten voor half elf. U luistert naar Radio 1 naar NOS Langs de Lijn. We gaan het gaat over skispringen hebben, want de verrassing van Nieuwjaarsdag... Uh, heeft uh, ook de vier uh, schansentournee gewonnen. Uh, Thomas Diethard was vandaag ook de beste in de slotwedstrijd in Bischofshoven. En dus pakte de jonge Oostenrijker ook uh, de aan Ajax Kloosterboer, jij volgt het schanspringen van dichtbij... voor zover dat kan bij schanspringen. Het uh, uh, is een sprookje eigenlijk, heb ik begrepen, hè? Ja, het is echt een sprookje. De jongen kon letterlijk uit de lucht vallen eigenlijk, of niet? Ja, precies. Uh, zo kun je dat zeggen bij uh, skispringers, dat ook nog eens toepasselijk. Maar um, om eerlijk te zijn, ik had er tot voor een maand geleden ook nog nooit van gehoord. Het is een jongen die in 2011 ooit een keer aan het Wereldbekers Circus heeft mogen ruiken. Toen had hij één kleine overwinning in de B-divisie. En toen mocht hij even meedoen in de Wereldbekers Nou, dat werd helemaal niks. En sindsdien hebben we het nooit meer van hem gehoord. Hm. En nu ineens, uh, na de, de val van Thomas Morgenstern was hij opgesteld als reserve. Hij kreeg dus een kansje. En die heeft hij met beide handen gegrepen. Hij werd één keer vierde en één keer zesde. En toen mocht hij meedoen aan de toernooi. En daar, uh, ja, daar gebeurt dit. Is er een verklaring voor? Voor nee. zover er uh, verklaringen zijn voor sprookjes ja, natuurlijk. Ja, ja, als er een verklaring was, dan zou iedereen uh, daarna gaan leven. Maar dat is er dus niet. Het, het bestaat niet. Er is geen sport zo afhankelijk van, van vorm als skispringen en dat is... het is ongrijpbaar. Hmm. Hoe oud is die nou? Hij uh, is 21 jaar. 21 jaar. Ja. Ja, jonge, jonge. Ja, maar jonge, waar, jonge. maar ja. waar, waar, waar komt hij vandaan? Uh... Ja, Hij komt uit uh, uh, Hienzenbach. Het ligt in Oberösterreich. En dat is nou juist een heel vlak stukje Oostenrijk... waar helemaal hmm. geen bergen zijn. Het hoogste uh, uh, uh, punt in mijn dorp is de kerktoren, zegt hij. En voor de rest is alles plat. Als een, uh, als een polder, als het ware. En uh, hij was wel gek van skispringen vroeger... als uh, klein jongetje al stond hij bovenop de garage en er moest de vader hem opvangen. Dat vond hij prachtig. en uh, Ze hebben op de duur zelfs een, een houten schans in de achtertuin um, gebouwd. en uh, Met behulp van wat vrienden kwam daar een trampoline bij. Dus kon hij net doen alsof. En uh, Toen hebben ze bedacht, nou, wat moeten we met dat jochie? Hebben ze maar op turnen gedaan. En daar kwam zijn enorme sprongkracht aan het licht. Hij kan uitstand kan die 75 centimeter hoog springen. Uitstand. Doe maar. Dat is echt uh, enorm. Dat is nog meer dan Schlieritzauer bijvoorbeeld. Maar uh, ja, op de schans kwam het er tot nu toe nog nooit uit. En nu klopt plotseling alles. En die, ja, die jongen die, die, die springt zo ongelooflijk hard. Hij kan een, een salto uit stand uh, springen. Nou ja, ja, er zijn weinig topspatters die dat echt kunnen. Ja. Um, hij versloeg uh, uh, Aman en Morgenstern. Ja, je zei het al, ja, dat zijn echt de grote jongens. Ja, dat zijn uh, de absolute uh, toppers. Ja, ja. Was het verschil groot? Um, ja, Als je kijkt naar de uitslag, dan is het verschil nog best groot. Ja. Maar um, het feit dat hij die verdettes kan verslaan... en over vier schansen, want dat is het moeilijke. Uh, het is niet zomaar een wedstrijd. Het moet over vier schansen gebeuren. Hè. Je moet over acht sprongen dus de beste zijn. En die vier schansen zijn allemaal verschillend. Dat is het moeilijke eraan. Het is... Uh... Ja, ja, het is bijna ongelooflijk wat er ja. gebeurd is. Ja. Ja, Duits, hij heeft het niet één keer gedaan. Hij heeft het echt vier keer gedaan. Hij heeft echt ja. laten zien dat het geen toevalstreffer was. Maar toch, uh, de wetten van de topsport. Uh, je bent nu een topper. Iedereen gaat nu naar je kijken. Druk op de schouders. Kan hij het aan? Ja, dat moest vanavond blijken in uh, Bischofshoven. En uh, dan stond hij daar maar, hè, bovenaan die schans. En je kijkt zo naar beneden en je ziet 25.000 Oostenrijkers. Die schreeuwen allemaal voor je. je Met ziet, een Oostenrijks vlaggetje. Ja, nou. zo'n klein vlaggetje. Dat zie je dan allemaal beneden. Het is daar heel ver weg. En uh, dan suis je van die schans af en denk je nu moet het gebeuren. En het gekke is... hij zei, uh, van tevoren voelde ik helemaal geen druk. En dat is het geheim bij springen. Je moet die totale ontspanning in de sprong hebben. Dus als je voelt... Dat het goed gaat, moet je nergens meer, meer nadenken. Dan ja, lukt het. Ja. We hebben uh, beelden ervan gezien. Um, opmerkelijk beeld was zijn vader... die een speciale knuffel bij zich ja. had. Een, een, een soort varkentje of zo had hij in zijn. Ja, hand. het is een varkentje. En ze noemen het het kluxschwaintje. Uh, het geluksvarkentje? Het geluksvarkentje, ja, dat, dat heeft hij uh, voor zijn Thomas gekocht. Omdat hij wel eens een gelukje kon gebruiken. Nou, het geluk heeft hij bijvoorbeeld gehad in Innsbruck toen er heel slechte wind was. En uh, toen, toen had hij de mazzel die hij nou ja, als, als kampioen nodig had. Zijn ouders hebben echt alles opgeofferd voor die jongens. Ze moeten echt 50.000 kilometer per jaar moeten ze rijden. Uh, um, uh, al het geld ging op aan de carrière van die jongen. Op de duur moesten ze zelfs in, in kleedkamers slapen omdat het gewoon uh, het geld op was hm. en ze geen hotel meer konden betalen. En toch is die blijven springen, toch is die door blijven gaan. En nu op zijn 21ste pakt hij gewoon de prijs met het meeste aanzien. Uh, ja. die, die je kan krijgen. Het is bijna een filmscript. Zoals ik het jou uh, hoor vertellen. Ja, ja, of, dat is het. of een sprookje. Ja, misschien wel maar het allermooiste komt eraan. Hè. Dat is de Olympische Spelen. Ja, dat is waar. Ja. Wie weet uh, wat hij dan weer uh, teweeg kan brengen. Gaat iedereen eigenlijk? Gaat hij meedoen? Ja, dat is nog niet bekendgemaakt. Um, ik zou zeggen als coach, je kan er bijna niet omheen. Maar nee. ja, het is een jongen die in het moment zit. Maar ik zou toch ook wel kiezen voor Routine, hoor. Ja. Moeilijke beslissing. Gelukkig hoeven wij hem niet te maken. Dankjewel. je wel. Kloosterboer over uh, Thomas Diethard. Die dus zo verrassend in uh, Bischofshoven... met de laatste wedstrijd van de Vierschansentournee die tournee won. Goed, dan uh, in de schaduw van Edwin van Kalken en Esmee Kamphuis... jaagde in Nederland ook nog een 26-jarige Skellentonster... Uh, haar Olympische droom na, Josca Le Conté is haar naam... en uh, om naar Sochi te mogen... moet ze een keer uh, in de top 8 eindigen in een World Cup... Dat ziet er niet naar uit voor deze eenzame sleester. Le Conté doet alles op eigen houtje. Zonder noemenswaardige ondersteuning van de bond. Dat alleen al lijkt haar droom een mission impossible te maken. En toen Cornelissen vroeg Le Conté hoe dicht ze nu bij de Spelen is. Uh, nou, op het moment nog niet heel dicht. Ik heb, uh, ja, voor, de, voor de kerst hebben we de World Cups in Amerika gehad. En ja, daar ging het gewoon niet lekker.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 Uh, nou ja, er zijn sowieso een aantal instellingen die je kan doen op, op hoeveel mes je sleet. En ja, hoe meer mes, hoe meer je in het, in het ijs uh, snijdt en hoe meer je afremt. Uh, maar wat ik nu gedaan heb, is ik heb andere runners gekocht die minder grip hebben. Dus die wat minder... zijn runners? Uh, runners zijn de ijzers die onder de slee zitten. En ja, goed, die heb je in verschillende vormen. Uh, en ik heb dus nu iets uh, wat iets minder grip heeft, waardoor je minder afremt. Maar waardoor die ook iets lastiger te sturen is. Dus uh, dat betekent tegelijkertijd meer risico? Ja, enigszins wel, maar... Ja. Is dat een beetje de, ook de fase waarin je beland uh, bent, dat het een soort van ja, alles of niks gaat worden? Nou, de, de ontwikkelingen hebben laten zien, vooral als je ook naar de anderen kijkt, dat de anderen ook steeds op wijdere runners gaan. En vandaar dat ik ook die keuze heb gemaakt, Van dat moet ik ook gaan proberen. Uh, is er een moment geweest de afgelopen jaren dat je dacht van ja, nu ga ik de stap zetten? Voor ja. spelen. Ja, ik ben er natuurlijk al jaren voor bezig. Het is natuurlijk altijd al de droom geweest. In 2010 had ik ook al de internationale kwalificatie gehaald. Dus ja...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 Joska Leconte tegen Edwin Cornelissen. Zometeen zijn we bij de Zesdaagse in Rotterdam. En horen we hoe het nou is afgelopen met de blessure. De schouderblessure van Freek van der Wart. De shorttracker die gisteren na de finish zo ongelukkig ten val kwam. Eerst op Schiphol, Daar kwamen vandaag de volleybalsters weer thuis... na een succesvolle WK-kwalificatie. In, eh, in Kroatië eindigde de Nederlandse ploeg weliswaar als tweede in de groep... maar toch leverde die positie een startbewijs op voor het WK... later dit jaar in Italië. Deelname aan dat toernooi is van levensbelang voor de jonge ploeg... al dus de bondscoach Guido Vermeulen en routinier Manon Vlier. Nederland is er altijd bij geweest en het zou gewoon heel zonde zijn als we, als we ja, het WK in 2014 uh, zouden moeten missen. En, uh, ja, we wisten voorhand, op voorhand dat het gewoon heel zwaar zou worden omdat we een moeilijke loting hadden. Maar ja, de opluchting was er zeker natuurlijk en ook ja, de blijdschap uiteraard dat we er ja, weer bij mogen zijn. Als nummer twee door, uh, die laatste wedstrijd, dat, dat, dat moet ook heel raar gegaan zijn met, met, dat je ook afhankelijk was van die andere wedstrijd. Ja, daar waren we eerlijk gezegd niet zo mee bezig. We zijn die wedstrijd natuurlijk gaan spelen van... oké, okay, die, ga, die gaan we winnen, daar gaan we voor. En dan, uh, ja, dan hebben we alles zelf in de hand. Uh, nou, we stonden behoorlijk met ons rug tegen de muur natuurlijk... door die 2-0 achterstand. En uh, er moest uh, duidelijk wat gebeuren, maar... Uh, ja, het is ons gelukt om die wedstrijd om te draaien. En uh, ja, we konden in de vijfzetter het zelf beslissen. Maar gedurende die vijfzetter uh, kregen we op een gegeven moment te horen van... hé, hey, jullie, uh, jullie zijn toch al door. En uh, ja, toen was het heel relaxed om de wedstrijd uit te spelen natuurlijk. En uh, ja, zonder dat we hem niet naar onze eigen kant hebben kunnen trekken. Maar ja, dat mocht de pret uiteindelijk toch niet drukken. Daarna was het uh, partytime. Ja, ja we, het was natuurlijk al laat, want we speelden pas uh, een kwart over acht of zo. Maar, en een lange wedstrijd. Ja, het is dus al uh, laat geworden. Het drankje gedaan, gewoon in het hotel gebleven. En uh, volgende ochtend alweer uh, om half zeven vertrokken. Dus, uh, yeah. Guido, gefeliciteerd. Je hebt het geflikt. Als nummer twee geplaatst voor, uh, voor het WK. Hoe opgelucht is de bondscoach? Ja, heel blij zijn we. Omdat uh, het WK is eens in de vier jaar. Dus daar hoor je wel bij te zijn. We hebben een vrij jonge ploeg. Dus essentieel voor onze ontwikkeling van het team. Hoe spannend was het? Het was heel spannend. Uh, we speelden tegen Kroatië, die nummer 5 van Europa was, echt een goed team met geroutineerde spelers die ook iedereen uh, opgetrommeld hadden om die WK te halen. Ja, de eerste set kwamen we niet aan te pas, tweede set vechten we ons terug en derde zijn we heel rustig geworden. Konden we de wedstrijd keren. Ja, toen met 2-1 in de vierde set speelden we eigenlijk heel goed. En tussen 4 en 5 wisten we ongeveer wel dat we het gehaald zouden hebben. Omdat we dan een punt hadden en de andere wedstrijden gunstig voor ons verliepen. Dus de vijfde set was, ja, was uitspelen van twee teams uh, en nog spannend maken ook. En hoe is dan de ontlading na afloop? Nou, we wilden hem eigenlijk toch wel winnen. We wisten dat we geplaatst waren, maar we hadden Kroatië 3-2 verloren op de EK. Dus er was in het team en in de time-out zoiets, we gaan ze zelf pakken in Kroatië. Dus er was nog even, even de pest in dat je hem dan verliest. Maar dat ben je ook snel weer kwijt dan. Je wilt natuurlijk zo'n WK spelen, maar helemaal voor deze ploeg, dat is cruciaal? Ja, dat denk ik wel. We zijn, we hebben team, zijn we erg aan het verjongen. Uh, Manon is nog van de oude Garden en Quinta en de rest is echt allemaal 22-23. Dus essentieel om het WK te spelen. En ook uh, richting Rio, hè? want er zitten allemaal weer, weer, weer, weer regeltjes aan vast... Qua, qua beschermde positie, dat soort zaken? Nou, zeker richting 2015. We spelen de EK in eigen land in 2015. Daar willen we heel goed presteren. Dus de WK het jaar daarvoor spelen, dat is uh, heel erg belangrijk voor ons. Dus... Nou, over Rio weet je het nog niet hebben? Nee, want dat wordt bepaald op de EK. Dus dat EK hebben we in eigen land. En op de EK uh, worden de plekken verdeeld richting de kwalificaties voor Rio. Toch even vooruitkijken naar dat WK. Want, want, want ja, internationaal gezien, waar staat Nederland? Uh, laatste WK waren we 11. Uh, op de EK hebben we niet zo goed geprecederd, zijn we 9. geworden. Uh, als wij rond die plek op de WK kunnen komen, zo 9, 10, 11, 12, dan staan we goed denk ik. Dan... Dan win je weer tijd en dan op termijn. Gaat deze ploeg naar de, naar de absolute top? Uh, ja, ik denk dat wij dusdanig veel talenten hebben dat als die de kans krijgen om zich helemaal te ontplooien, dat we echt weer bij de wereldtop kunnen gaan horen. Ido Vermeulen was dat bondscoach van de Nederlandse volleyballsers in gesprek met uh, Martin Friesema. Straks de zesdaagse en opmerkelijke ontwikkelingen in de Moto 3. Maar dat straks eerst Double Bop. Well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 En klaar. Goed, we gaan naar uh, Theo Bos en uh, Graham Brown. Twee wielrenners uh, zijn goed voor één keer Olympisch Zilver en twee keer Goud op de baan. Maar in de zesdaagse van Rotterdam komen ze er deze week niet echt aan te pas. Op de voorlaatste avond in Ahoy zocht Steven Dalebout ze op. Ja, de, de sfeer is op zich uh, ja, dat is gewoon wel mooi natuurlijk. Maar je ziet ook uh, dat veel wegroerrenners het uh, af en toe zo'n zesdaagse meepikken. En uh, ja, ik denk dat het alleen maar goed is. En zeker als je gewoon uh, ja, uh, de finesse's al een beetje kent. En uh, je hebt ervaring ermee dat de omschakeling niet al te groot is. Dan is het uh, zeker geen probleem. In hun hokje op het middenterrein van Ahoy zitten Bos en Brown zich voor te bereiden. Ze zijn wegrenners van Belkin, maar voor even terug op de baan als training. Ja, iedereen, alle wegrenners, die zijn nu toch wel bezig met de basis leggen en veel uren maken en nog niet al te hoge intensiteit trainen. En uh, wat dat betreft komt dit wel gewoon heel erg goed uit om even halverwege die, ja, kan soms geestdodende trainingen zijn, maar even een heel intensief blok te hebben en dan weer verder gaan om de basis te leggen. Hier zijn maar ook Nicky Terfstra rijdt hier rond samen met Iljo Keizer. Ze zijn titelverdediger. Terfstra is ook in training, uiteraard voor het wegseizoen. Maar hij wil vooral ook weer winnen in Rotterdam. Ik, uh, ja, ik ben heel fanatiek daarin. Uh, als, ik, als ik meedoe hier, dan wil ik ook winnen. Ik heb Vlijndia natuurlijk gewonnen en dat, dat wil ik gewoon verdedigen per se. En, uh, ik heb me daar goed, goed voorbereid. voorbereid. Het gaat de, de, de goede kant op, we moeten nog even... Maar ja, ik wil, ik wil gewoon niet verliezen eigenlijk. Zo. Dat is het meer. En dus gooide Terpstra al op dag 1 vorige week dus, de gashendel open. Bos en Brown, drievoudig Olympische medaillewinnaars bij elkaar, werden er duizelig van. Zo vaak werden ze op een ronde gereden. Ja, ik uh... Kijk ondertussen even links naar Graham Brown. Ja, op zich uh, ja, we zijn we nu goed bezig. Alleen de eerste dag uh, ja, was, uh, was het toch uh, een grote aanpassing. En, uh, en voor Graham is al een tijdje terug uh, dat hij op de baan heeft gereden. En, uh, ja, we kwamen, uh, ja, het was toch voor ons een uh, grote aanpassing. En, uh, maar het ging. Het gaat in de loop van de dag gaat steeds beter. Dus uh, daar zijn we wel heel erg tevreden mee. Ja, de eerste dag was uh, extremely hard. It was just a massive shock to the system. Uh, the, I was happy to hear that it was hard anyway, so uh, it wasn't the easiest day to jump back in on and ride the track. How long ago was it? Uh, Beijing Olympics, 2008. Was that the last time? I've ridden on the track since then, but uh, certainly not on a 200m track. and and nothing anywhere near like this. I've done it, I've ridden a few times on the track, but it's not track training or anything like a six-day or Madison. Graham, uh, it was the first day of how I ik an Olympic champion koppel course, but uh, yeah, I think uh, there are 60 runners in the world who can name an Olympic champion koppel course, and he's one of them. So I think that he, think that he doesn't heel to be very zijn. Maar toch, het knaagt bij Brown. Bij het ingaan van dag 5 hadden hij en Bos al achterstand van 15 rondjes op Terfstra en de andere koplopers. Brown en Bos smeden een plan en even later voeren ze het uit. Ze maken hun weekje Rotterdam vanavond nog enigszins draaglijk door de koppelkoers te winnen. Dit is going be hard work. Wie gaat going to get for the sprint? Graham Brown gets the sprint for Belkin. En een beetje historisch is het ook nog, merken de Engelstalige commentatoren op. Het is voor het eerst dat de Olympisch kampioen koppelkoers van 2004 een koppelkoers in een zesdaagse wint. Oh, dat was een die hij na de eerste hij zeven Absoluut. Olympisch Madison champion, Olympische team pursuit champion, World team pursuit champion. Nu voor de eerste keer in zijn leven heeft hij een Madison in een zesdaagse. Dale Bos en Graham Brown. U hoorde ook Nicky Terpstra nog even voorbij komen. Morgenavond in NOS Langs de Lijn... een uitgebreid interview met Nicky Terpstra. De schouderblessure van Freek van der Wart... die valt gelukkig mee. De short tracker kwam gisteren... tijdens de Nederlandse kampioenschappen ten val. Waarbij zijn schouder uit de kom schoot. Vandaag liet hij zich onderzoeken in het ziekenhuis. Uit het onderzoek is ervoor gekomen... dat er eigenlijk uh, niks kapot is op het moment. En uh, ja, ik heb ook weinig klachten. Ik heb goed geslapen en... Uh... Ja, het ziet er allemaal best wel goed uit. Ik ben er best wel nog met een soort van gelukje vanaf gekomen. Het had zo slecht te kunnen uitpakken. Maar ik ben heel blij dat ik weer gewoon kan trainen. Maar het devies was wel voorzichtig gaan en sowieso niet bevallen. Nee, en bij het showtrack is dat wat lastig vaak? Nou ja, in trainingsvormen kan je er wel wat meer mee... Ja, wat meer mee spelen en wat rustiger aan doen. Maar uh, ja, die wedstrijden, dat, uh, dat, daar zit nou helemaal een risicootje in. Maar uh, ja, ja, die uh, moet ik nu de eerst komende twee weken zoveel zo mogelijk vermijden. En dan uh, zien we alweer hoe het gaat en hoe het in de verloop van tijd, hoe het hield, hoe, uh, hoeveel pijnklachten ik nog heb in de, in de rest van de weken. Ja. Dan, uh, ja, dan zien we dat eigenlijk wel richting de EK en spelen. Wat zal jij rot geschrokken zijn? Ja, inderdaad. Het, uh, nee, het overkomt me nooit eigenlijk en uh, mijn schouder uh, uit te komen was ook de eerste keer voor mij. Dus uh, ik ben echt, uh, ja, ik, er gingen wel even flitsen door me heen, maar later op de dag toen viel de, uh, ja, toen begon het al minder te voelen. En dacht ik wel van, ja, ik had wel het idee dat het wel oké okay was, maar ik ben toch wel opgelucht naar, de, naar die onderzoeken van, van vandaag dat het wel, uh, ja, wel een beetje meevalt. Het is, no het is niet de gunstigste scenario natuurlijk, maar uh, ja, we gaan er nu het beste van maken. Wat gebeurde er eigenlijk? Na, ik stond, na de finish stond ik op één been en ik was nog een beetje uh, aan het juichen met uh, één arm in de lucht. En dat ene been waar ik op stond, dat schoot onder me vandaan. En in één keer lig je vanaf... Uh, ja, mijn arm moet dus ongeveer anderhalve meter naar beneden toe. En dat uh, vond hij niet leuk. Normaal gesproken zit ik veel dichter bij het en Dan valt het natuurlijk wel mee. Hmm. Maar uh, nee, het uh, ja, was een beetje gek. Was dit. Ja, wat ik nog even wil weten is dat uh, het uh, hoofddoel... of nou ja, laat, laat maar zo zeggen, is de relay natuurlijk in Sochi. En dan heb je, die, heb je die schouder natuurlijk ook nodig voor het afduwen. Uh, ja, inderdaad. De, de, het dus... duwen is het... Uh, uh, nou, dat valt binnen de marge van een, van een rotatie in mijn schouder. En dat, dat kan ik gewoon doen en... Uh,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 Uh, Virusinfectie van Breos, maar jij met je, met je schouder. Ik, ik zou zeggen, we zetten er nu een streep onder. Ja, ik, uh, ik ben ook nu helemaal klaar met uh, alle, alle pech. Laten we het nu maar gewoon, uh, uh, gewoon goed doen en uh, zorgen dat we heel blijven. Ja. En uh, dan echt iets moois laten zien. Freek van der Wart was dat, de Short Tracker. Ja, motorcoureur Jasper Iwama... die moet uh, bij het Nederlands team van Rolof Waringen plaatsmaken voor een 18-jarige uh, talent. Scott De Roo, een jong talent uit uh, Nijkerkerveen. Hij rijdt komend seizoen in de Moto3. Ik ga erover mee, over praten met uh, motorsporterverslaggever Hans van Loosenoord. Uh, Hans, goedenavond. Goedenavond. Stor, uh, is, is dit nog opmerkelijk te noemen? Nou, Het wachten was natuurlijk... Uh, we wisten dat dit, dat dit weekend de beslissing genomen moest worden. Dat er een coureur aangewezen moest worden... door het team van Roep van Waningen. Die heeft immers uh, uh, twee rijders ingeschreven voor het seizoen. Eén uh, was nog Blanco. Die andere was de Spaanse Anna Carrasco. En het ging tussen Jasper Iwema en Scott de Roo. En uh, van tevoren uh, werd ook al gezegd... dat het tussen die twee ging. Had het had zowel te maken met een, uh, een financiële kwestie... als ook met uh, wie tijdig zijn financiële rond zou krijgen. Dus niet alleen de hoogte van het bedrag... maar ook uh, wie krijgt het voor elkaar. En ja, eigenlijk komt het erop neer... dat geen van beide rijders... de financiën uh, helemaal... voor elkaar hebben gekregen. Maar nu is toch... de voorkeur uh, uitgesproken voor... Scott de Roer. Die is wat jonger... een stuk jonger zelfs dan, dan Jasper Iwema. En het team heeft gewoon besloten... in dit geval om er zelf nu... maar ook wat in te investeren. In financiële zin dan. Ja, maar Jasper Iwema... dat was toch wel een, uh, toch een grote naam... In, in, in de wereld. Dus... Uh, dat moet een enorme tegenvaller voor hem zijn. Wat is de reden, denk je? Ja, ik weet niet of hij er uh, eigenlijk al geen rekening mee had gehouden. Jasp Iwama heeft natuurlijk in een thuisbestek van vijf jaar zo'n tachtig Grand Prix uh, gereden. Dat is toch vrij veel. En er zat met name de laatste twee jaar absoluut geen progressie meer in. In uh, 2010 uh, werd hij nog zestiende in het wereldkampioenschap. Dat was ook zijn beste eindklassering. En uh, ja, uh, vorig jaar uh, niet bij de eerste twintig. En uh, heel moeilijk twee of drie keer punten gehaald in het wereldkampioenschap. Dat is eigenlijk een beetje beneden de maat. maar die ondertussen al 24 is... en al vijf volledige seizoenen heeft gedraaid. Ja, op een gegeven moment houdt het op natuurlijk, hè? Hmm. Hij heeft gewoon zijn max een uh, beetje gehad. Dat is het vermoeden tenminste. Ja, ik denk dat hij gewoon is weinig talent heeft om het te waar te maken in de Grand Prix. En als je op een gegeven moment jong bent en je scoort nog niet echt en, en je hebt nog een toekomst voor je en je kan ook nog progressie maken een aantal jaren. Ja, die tijd heeft Iwema dus gehad. En Scott Roe, ja, die is, uh, die is pas 18. En uh, die heeft zijn leven als motorcoureur nog voor zich. En ja, misschien dat Iwema in de toekomst wel een andere klasse gaat rijden op, op wat lager niveau. Maar in de Grand Prix, ja, daar kan hij toch niet echt helemaal meekomen. Maar je zei het zelf al, uh, die, die Scott Roe die uh, heeft nog is er, heeft u trouwens uh, uh, iets van uh, Amerikaanse of, of Canadese achtergrond of zoiets dergelijks? Of, uh... Niet dat ik weet. Hij komt uit uit, uit Nijkerk omgeving van uh, Nijkerk uh, Wel een beetje een motorsportfamilie. Hoor. Zijn vader en zijn oom. Uh, ook met pocketbikes zijn ze heel erg actief geweest. En uh, ja, nee, ik geloof niet dat hij dat die, uh, familie heeft die uit, uh, uit hm. een engels Saxisch land afkomstig is. Nee. Maar goed, uh, even terug naar de, naar die 18-jarige jongen. Je zei al van hij heeft een heel motorsportleven nog voor zich. Maar wat heeft hij achter zich? Ja, ook al een best motorsportleven hoor. Want hij is in 2003 al begonnen met de eerste pocketbike races. Dat zijn een hele, van die minimotoren zijn dat. En uh, is een paar keer een Nederlands kampioen geworden. Uh, de laatste drie jaar heeft hij gereden in de Red Bull Rookies Cup. Dat is dat, dat bijprogramma van de Grand Prix. Waarbij uh, alle jonge coureurs uit de hele wereld allemaal op hetzelfde materiaal rijden. Uh, daarin is hij uh, in 2012 is hij tweede geworden in de eindstand. Hij heeft een paar wedstrijden gewonnen ook, uitstekend. Vorig jaar ging het iets minder met hem. De overstap van twee tak naar vier. De viertakte heeft hij toch wat problemen mee gehad. Maar ondertussen heeft hij voor het team van Waningen ook al een paar wedstrijden gereden in de Moto 3-klasse. In zowel het Spaans kampioenschap, Nederlands kampioenschap, Duits kampioenschap. Hij heeft zo links en rechts al wat uh, kunnen proeven van die Moto 3-machine. Waarmee hij dus ook uh, dit jaar in het wereldkampioenschap gaat uitkomen. Hm. Hoe deed hij dat trouwens met het proeven? Uh, hij heeft een paar wedstrijden gewonnen, maar hij heeft ook een paar wedstrijden best wel moeilijk gehad. En dat uh, geeft hij zelf ook toe, de afstelling van de motor is toch uh, vrij ingewikkeld. Dat is, je moet toch behoorlijk technisch zijn om, om, uh, om die stap te kunnen maken. En ja, ik heb met uh, boscoach Barry Veneman er ook over gesproken. Hij heeft gezegd, ja, Scott krijgt nu die kans. Heel erg mooi. Had ook in 2015 mogen zijn, maar ja, als je hem die kans krijgt, dan moet je hem pakken. En dat zal Scott de Roe zeker gaan doen. Het is wel een jongen met uh, behoorlijk wat vechtlust en een beetje een een, beetje een Bravoermannetje, dus uh, huh? ja, die kunnen we wel gebruiken in de motorsport. Zeker. Maar 2014 mogen we, no denk ik, nog niet te veel van hem verwachten. Laat hem eerst maar eens even rustig rijpen, denk ik dan. Dat, dat is... Ook zo. Hij gaat ook van start op een, op een motorfiets van vorig jaar. Hij krijgt wel een nieuw motorblok, dat wel, maar het, het rijwielgedeelte, het chassis, is van, van 2013, dus hij krijgt nog niet het allernieuwste materiaal. Maar uh, het is wel zo dat Waningen een contract met hem heeft afgesloten voor een periode van twee jaar. Dus men gaat echt voor de toekomst. Men gaat voor het jonge Nederlandse talent. En uh, ja, hij krijgt zijn kans. Hij gaat die ongetwijfeld pakken, maar uh, ja, grote prestaties moeten we natuurlijk pas uh, verwachten in, in, in 2015. Maar hij heeft als voordeel dat dat hij die Red Bull Rookies Cup heeft gereden... dat hij toch een aantal circuits in Europa al vrij goed kent. En dat scheelt toch weer een paar trainingen. Ja, nou toch mooi twee Nederlandse debutanten in de motor 3 dan het komend seizoen. Ja, geweldig. Uh, Brian erbij had natuurlijk. Die ja. is al een jaartje ouder. Die is een stap verder. Die heeft al een heel jaar in Spanje gereden... Ja. In, in het uh, Open Spaans Kampioenschap. Een hele zware competitie. En uh, ja, daar mag je uh, eigenlijk op papier iets meer van verwachten... in 2014 dan van uh, Scott de Roe. Oké, okay, we gaan het afwachten. Dankjewel voor nu, Hans van Lozennoord... over dat 18-jarige De Drew dat we gaan zien in de Moto3. Goed, tot slot nog een paar berichten. Engeland kan komende zomer bij het WK-voetbal in Brazilië niet... over aanvallen Theo Walcott beschikken. De vleugelspeler van Arsenal is door een knieblessure... minstens zes maanden uitgeschakeld. Walcott scheurde zaterdag in het competitieduel... met Tottenham, de voorste kruisband van zijn linkerknie... en wordt op korte termijn geopereerd... En aanvoerder, de aanvoerder van AZ, Maarten Martens... vertrekt na dit seizoen naar Pauk Saloniki. De Griekse club meldt dat Martens zijn contract... voor twee seizoenen heeft getekend. De Belgen verlaat AZ transfervrij... na een verblijf van acht jaar, maar liefst. Bij Pauk treft Martens trouwens de Nederlandse coaches... Huub Stevens en Tom Lokhoff. En Danny Landzaat vervolgt mogelijk zijn carrière bij Willem II. De middenvelder reist met de Tilburgers mee naar Turkije... en mag daar tijdens de trainingskamp laten zien of hij er nog iets van kan... Bij de ploeg van de eerste uit de Eerste Divisie. 37 jaar is hij ons Hij moest einde van het vorige seizoen vertrekken bij FC Twente. Sindsdien heeft hij geen club. Hij speelde eerder al bij uh, Willem II. En dan een uitslag uit Spanje. Real Madrid speelde thuis tegen Celta de Vigo. Had het lastig. In de slotfase toch 3-0. Dankzij twee doelpunten van Ronaldo. Dit was Langs de Lijn. Zometeen Chris Keijnen in Met het Oog op Morgen. Een goedenavond.